Waterwalgemoed bij het RWS Journaal. In Zuid-Afrika zijn honderden mijnwerkers gered uit een goudmijn. Ze kwamen vast te zitten doordat er diep onder de grond brand was uitgebroken. Alle 468 werknemers zijn in veiligheid gebracht, meldt het bedrijf dat de mijn exploiteert. Waarschijnlijk is niemand gewond geraakt. De brand sprak vanochtend uit in de goudmijn, die zo'n 75 kilometer van Johannesburg ligt, en een van de diepste ter wereld is. Waarschijnlijk is het vuur ontstaan tijdens onderhoudswerkzaamheden. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam bemiddelt tussen de Universiteit van Amsterdam en een aantal studenten die al een an anderhalve week een faculteitsgebouw bezetten. Een groot aantal van de studenten is sinds vanmiddag in de Amstwoning van Van der Laan. Ze praten daar naar eigen zeggen met het universiteitsbestuur, maar dat wil het bestuur niet bevestigen. De studenten eisen meer inspraak en minder bezuinigingen. In het noorden van Nigeria heeft opnieuw een kind zichzelf opgeblazen. Het meisje van hooguit acht jaar doodde zichzelf en vijf omstanders. Tientallen mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist... maar waarschijnlijk zit de islamitische terreurorganisatie Boko Haram erachter. Die heeft de afgelopen tijd vaker meisjes ingezet bij aanslagen. Het Nigeriaanse leger is begonnen met een opmars tegen Boko Haram. Afgelopen nacht heroverden militairen een stad in het noorden van het land... Europa belooft varkensboeren te helpen die kampen met dalende prijzen... door het Russische importverbod op varkensvlees. Europees commissaris Hogan zegt binnen een paar dagen met een regeling te komen. Mogelijk gaat de Europese Unie varkensvlees opslaan... om de vraag en dus de prijs omhoog te krijgen. Rusland voerde het importverbod onder meer in... als reactie op de Europese sancties tegen Rusland. Het weer, later vanavond en vannacht regen en al de sneeuw... waarbij het plaatselijk glad kan zijn. Aan zee gaat het stormachtig waaien...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 Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1060. Weer een kleine mijlpaal. Peaceful Radio is een nieuwheidsmuziekprogramma hier op Sivim Zandvoort. Mijn naam is Berdo Veugen en ik je door dit muzikale landschap. Dat gaat tot over de hele wereld. In dit uur beginnen we met een nieuwe cd. Shapeshifters van Kol en... Kofman moest even op de monitor kijken en daar gaan we dus mee beginnen. Ik wens je veel luisterplezier en mocht je het allemaal mee willen lezen dan kan dat via peacefulradio.eu. Vida sem saber onde eu vou. Ouço o mistério que me conta quem eu sou. Tudo é tão simples, sempre em casa onde estou. Desfrutar, criar-me sem saber quem me mandou. Levo boa vida sem saber onde eu vou. Vejo o mistério que me mostra quem eu sou. Canto com os pássaros e danço com o pavão. Tudo é romance na eterna solidão. Ja. J.J. Rock Lord. God only knows what we're fighting for all that I say, you always say more So, ah.